8 uur, het NOS-journaal, Remon Serré. Nelly Kroes wil dat Rutte de PVV uitsluit. NS omzeilt Nederlandse belastingen. En producent Softenon biedt na 50 jaar excuses aan. Eurocommissaris Kroes wil dat haar partij de VVD... een nieuwe samenwerking met de PVV uitsluit... In het Algemeen Dagblad zegt ze dat Wilders opmerkingen over Europa kant nog wel raken en dat die volstrekt onvoorspelbaar is. Kroes vindt dat de PVV alleen maar populistische one-liners gebruikt voor Europa. Daar moet je niet mee in zee willen, zegt ze. Alles hangt af van de stemming waarmee één man uit zijn bed is gestapt. Kroes gaat verder dan Rutte. Die noemde een nieuwe samenwerking met de PVV onwaarschijnlijk, maar sluit geen enkele partij uit. PvdA-leider Samson vindt premier Rutte nog steeds een geloofwaardig politicus. Ondanks de fouten in het debat is hij nog steeds betrouwbaar. Iedereen kan een faux pas maken, zegt Samson in de Telegraaf. Bij Knevelen van de Brink zei Rutte donderdag dat de economie bij de PvdA krimpt. Gisteren erkende hij dat dat niet waar is. Samson betichtte Rutte in het debat van een leugen. Hij onderbrak hem en zei drie keer, nu doet u het weer. En daarmee doelde hij op een eerdere onjuiste uitspraak in het premiersdebat bij RTL. Toen overblufte Rutte SP-leider Roemer door te ontkennen dat de VVD de eigen bijdrage in de zorg verhoogt.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 De NS zegt dat dat gebeurde om concurrerend te kunnen zijn. Het ministerie van Financiën wist ervan, maar kon er niets tegen doen. De Duitse fabrikant van Softenon heeft na 50 jaar alsnog excuses aangeboden aan de slachtoffer van het medicijn. Softenon werd in de jaren 50 en 60 onder meer door zwangere vrouwen gebruikt tegen misselijkheid. Het middel bleek schadelijk voor de baby en wereldwijd werden 10.000 kinderen misvormd geboren. De huidige topman zegt dat het hem spijt dat het bedrijf ruim 50 jaar heeft gezwegen. Hij onthulde een bronzen standbeeld van een misvormd kind als symbool voor de slachtoffers. Wel houdt hij vol dat de fabrikant handelde naar de wetenschappelijke inzichten van die tijd. Slachtoffers zeggen dat het bedrijf meer wist van de schadelijke bijwerkingen en eisen nog steeds schadevergoedingen.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 In een natuurpark in Californië hebben 10.000 kampeerders... afgelopen zomer mogelijk het levensgevaarlijke hantavirus opgelopen. Ze hebben overnacht in een soort tenthuisjes waar het virus is aangetroffen. Twee mensen zijn inmiddels overleden aan het virus. Het hantavirus wordt overgebracht door knaagdieren. Ruim 1 op de drie patiënten overlijdt eraan, want er is geen medicijn. Nieuwe eurobiljetten krijgen een symbool uit de Griekse mythologie als watermerk. Dat meldt het financiële persbureau Bloomberg... De keuze voor de mythologische prinses Europa is opmerkelijk... omdat er wordt gespeculeerd over een vertrek van Griekenland uit de eurozone. Een woordvoerder van de Europese Centrale Bank wil het bericht niet bevestigen. En dan het weer. Plaatselijk zijn er minst wat mistbanken die in de loop van de ochtend oplossen. Daarna een vrij zonnige dag. Met enkel wat stapelwolken en maar weinig wind. Het wordt maximaal een graad of 19. En morgen zijn er vrij veel wolkenvelden. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Ook de dagen daarna is het rustig en overwegend droog. Met regelmatig zon en maximaal rond 22 graden.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 Een hele goede morgen. Het is zaterdag 1 september. Er zijn te veel winkels in Nederland. 130 kilometer mag op de snelweg, maar helder is het niet. En paars, excuus en niet met de PVV. Dan heb ik het over de verkiezingscampagne in volle gang natuurlijk. Flyeren op straat, gesprekken in zaaltjes of in bedrijven. Maar vooral de debatten beheersen momenteel de strijd. Gaan we het over praten met politiek verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Marcel, laat ik de kranten er gewoon maar eens eventjes bij pakken. Het AD bijvoorbeeld opent met Nelly Kroes... sluit Wilders en PVV uit, de eurocommissaris. De vvd prominent gaat toch een tikje verder... dan ik Mark Rutte tot op heden heb horen zeggen. Ja, dat klopt inderdaad. Zij vindt de PVV onberekenbaar... En en zegt letterlijk: Daar moet je niet mee in zee willen. Terwijl Rutte tot nu toe gezegd heeft dat het onwaarschijnlijk is, maar niemand uitsluit. Inderdaad, een stapje verder dus dan uh, van Kroes dan Rutte. Maar qua inzetverschillen, lijsttrekken en prominent niet heel veel. Want ook Mark Rutte zit niet echt uh, te springen om uh, wederom een samenwerking te maken. En ze zegt niet echt aardige dingen over, over Wilders, want het hangt van de luim van één man af... Uh, of hij met het verkeerde been naar het bed is gestapt. Ja, dat klopt. Zij heeft als uh, eurocommissaris uh, in haar beleving... erg veel last van uh, de grillen van Wilders. Zij zit natuurlijk daar in Europa, waar Geert Wilders erg uh, op tegen is. Dus zij heeft daar veel last van. Misschien nog wel meer dan uh, ja, mensen in Nederland last hebben daarvan. Want uh, nou ja, hij roept maar wat in de beleving van Kroes... en uh, daar is zij het niet mee eens. En dan wordt er in de verschillende kranten ook volop gespeculeerd over mogelijke coalities. Het kan toeval zijn, maar op de voorpagina van de Volkskrant... Eh, heb je een steunkleur en die kleur is paars. Ja, ja inderdaad. Dat is uh, de kleur van uh, de helft ongeveer van de pagina van de Volkskrant. Ja, paars dat is, is uh, nog niet helemaal een optie. Als je de laatste peilingen bekijkt... Um, gisteren was er weer een peiling... dan komen ze volgens mijn berekening net één zeteltje tekort. Paars, even voor de duidelijkheid. Dat is VVD, PVDA en D66. Maar tel je daar groen links bij op... Uh, dan uh, zit je wel aan een, uh, aan een meerderheid van uh, 78 zetels. Nou ja, dat is de combinatie uh, waar in 2010 over gesproken is... een hele tijd, voordat de gedoogconstructie kwam. Die is toen mislukt, maar ja, nu zitten er nieuwe mensen. Nu zitten er uh, frisse gezichten, niet allemaal, maar wel een paar. Dus wie weet uh, kan dat. Wat opvalt is dat de SP uh, helemaal niet meer genoemd wordt... ook niet in, uh, in andere kranten. De middenpartijen die, uh, moeten het uh, vooral gaan doen... Uh, als de peilingen het nu zo zeggen en als de kranten... Uh, uh, de waarheid uh, spreken. En uh, niet alleen het uh, Paars is een variant. Maar het CDA zou ook nog bij kunnen komen. Uh, en uh, ja, je ziet nu de PVDA die zit in de lift. De SP wordt kleiner. En nu komen er opeens weer een heleboel nieuwe opties naar voren. Ja, goed. Dat zijn de opties voor na 12 september uh, tot op heden. We hebben het uh, eerder deze uitzending gehad over. laat maar zeggen, de, uh, het waarheidsgehalte van de uitspraken van de diverse politici. Maar er staan in de kranten ook allerlei oproepen van. laten we toch in vredesnaam weer eens eventjes over de inhoud gaan. Mag ik één citaat geven uit het commentaar van de Telegraaf? De kiezer wil vooral helderheid van politieke hoofdrolspelers... waarom twee jaar na de laatste verkiezingen een stembusgang weer nodig is... en hoe ze het land van de crisis verlossen. Wat denk je? Zullen de politici aan deze noodkreet gehoor gaan geven? Nou, dat zijn ze wel de hele tijd van plan. En dat is wel grappig, want elke keer ook aan het begin van een debat... dat dan vaak ontaart in een soort van ruzie over uh, details... zeggen ze laten we nou eerlijk zijn, laten we elkaar geen vliegen afvangen... en laten we er gewoon voor zorgen dat wij aan de kiezer duidelijk maken waar wij voor staan, waar we met Nederland naartoe willen. Maar tot nu toe is dat uh, niet gelukt, maar je zag het de afgelopen dagen, uh, fouten worden toegegeven uh, en op een gegeven moment zegt dan uh, Diederik Samsom, die uh, Mark Rutte uh, van leugens betichtte, als uh, Rutte dan zegt, ik heb een fout gemaakt, zegt hij er ook zand over, laten we verder gaan. Maar ja, ik ben wel heel benieuwd of ze dat de komende, ik geloof, elf dagen uh, vol ja. kunnen ja. houden en eindelijk eens een keer over al die thema's, waar overigens wel over gesproken wordt hoor, maar eindelijk eens een keer een stempel kunnen drukken op die uh, onderwerpen en uh, inderdaad uh, inhoudelijk kunnen aangeven... waar ze naartoe willen, zonder dat ze uh, verzanden in ruzies en details. Nou, de eerstvolgende kans, dat is natuurlijk bij uitstek... en misschien ook wel per traditie, het meest inhoudelijke debat. Uh, komende maandag, Marcel? Ja, op de radio, hè? Radio natuurlijk. 1, dat is tussen half vier en half zes. Daar komen alle elf de lijsttrekkers van de partijen die nu in de Kamer zitten. Uh, dat is voor het eerst in deze campagne dat ze alle elf bij elkaar zitten. Uh, die hebben dan de kans om dat verhaal te vertellen over al die thema's, over bezuinigingen, Europa, duurzaamheid en de zorg. Ik noem er maar een paar op. Ja, en dan ben ik wel heel benieuwd uh, hoe zij zich daar dan op gaan stellen. Nou, dan gaan het allemaal beluisteren hier op Radio 1. Onder leiding van uh, Lucella en, uh, en Joost, want die gaan dat uh, debat leiden komende maandag. En straks om 11 uur overigens een kleine afvaardiging uh, daarvan. Namelijk twee lijsttrekkers, Diederik Samson en Sibrand van Haarsma Buma. Die gaan uh, praten over het midden in het middendebat uh, van Tros Kamerbreed. En dat doen ze dan onder leiding van Kees Bowman en Margriet Vromans. Dankjewel. Het piept en het kraakt in de winkelstraten. En dat komt allemaal door de aanhoudende economische malaise. Er zijn namelijk veel te veel winkels. In tien jaar tijd kwam er een kwart meer winkelruimte bij. Maar de omzet daalde bijna met tien procent. Mede onder invloed van internet. En zie dan maar eens te overleven. Onze verslaggever Jeroen Schutijzer deed een onderzoek. Frank Wicks, retailkenner verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Er zijn te veel winkels, zo'n 30%. procent... Ja, op termijn zijn er zo'n 30.000 winkels te veel. En in tijden van hoogconjunctuur, als het heel goed gaat, is dat niet zo erg. Maar nu begint het te wringen. Ja, ik denk dat het toch enerzijds te maken heeft met het opportunisme op verschillende vlakken. Allereerst dat we natuurlijk dachten dat de bomen tot in de hemel zouden groeien. En dus ook maar meer winkels erbij konden. Maar ik denk ook dat je daarbij nogal wat gemeentes... die ook vooral bij zichzelf te raden moeten gaan, vooral de bestuurders daar... Dat die graag gewoon een winkeltje, winkelcentrum hier, winkelcentrum daar, hè? Ik sprak onlangs een, een winkelier in Nijmegen die zegt van ja, in Arnhem, in Nijmegen, in Westervoort, allemaal plannen voor nieuwe winkelcentra. Er is geen enkel overleg in deze regio. Dat is gewoon bouwen voor leegstand. Ik vrees dat die ondernemer gelijk heeft, dat er uh, gebouwd wordt voor leegstand. En ik uh, begrijp me ook niet verkeerd, hè? ik ben niet tegen nieuwbouwprojecten. Want er kan echt ervoor zorgen dat een uh, winkelcentrum weer aantrekkelijker wordt. Maar dan moet je niet zeggen dat dat uh, iedere meter die we erbij bouwen, dat dat ook weer nieuwe omzet oplevert. Want dat is gewoon niet zo. Wie moet hier regie in handen nemen? En misschien degene die nog het meest neutrale erin zit, is misschien wel de provincie. Want die hebben niet meteen zelf een belang daarbij. Dus misschien ligt daar wel een hele goede rol voor de provincie. Het heeft niks met duurzaamheid te maken: het hele land volzetten met uh, nieuwe winkels. Nee, als je kijkt naar duurzaamheid, dan zou het heel goed zijn om uh, wel te zorgen dat regelmatig een winkelcentrum weer vernieuwd wordt. En dat je dat wat er is uh, herontwikkelt en weer gaat gebruiken. En gelukkig zijn er ook projectontwikkelaars die. Uh, vooral ook op dat pad zitten. Uh, nou, het mooiste voorbeeld is misschien wel uh, Utrecht. Als je naar nou hoog Katarijnen kijkt, dat wordt gewoon weer helemaal opnieuw herontwikkeld. Uh, en dan wordt er gewoon iets wat er al was weer opnieuw op de kaart gezet. En dat lijkt mij een prima manier. We zitten hier in Almelo. Ik ben net bij een uh, dierenzaak geweest. Nou ja, Die merkt ook dat er minder mensen over de vloer komen. Die zijn dan een internetafdeling begonnen. Ik denk dat voor heel veel ondernemers, zeker als je horizon uh, meer dan drie of vijf jaar is... Dat je het moet doen. En dat dat gewoon de enige manier is... Uh, ik heb zelf geen dieren thuis, maar als je uh, een hond hebt... en die heeft uh, gewoon iedere week gewoon weer zijn voer nodig... ja, kun je net zo goed online bestellen. 15 kilo hondenvoer. Dat klopt, ja. Het wordt gewoon per, per post naartoe gestuurd. Ja, dat is het gemak hè, van online. Zijn er veel dierenwinkels die uh, een internetafdeling hebben? Er zijn wel dierenwinkels die een internetafdeling hebben... Mis zijn huiverig voor. Waarom is men huiverig voor internet? Er zijn winkels gewoon bang voor de concurrentie online. Die zijn gewoon bang dat het de kosten van een gaat. Maar goed, daar moet je niet bang voor zijn. Want het eh, is zo'n stukje omzetvergroting. Van totale omzet is nou zo'n beetje denk ik 5%. Maar goed, het is eh, groot stijgende elke maand. Elke maand verdubbelt het toch zeer eh, via internet. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Oh, wat zijn dat allemaal voor irritante geluidjes? Dat zijn allemaal hondenspeeltjes uh, van latex gemaakt. Het is gewoon goed sterk. <middels> Typisch producten die mensen uh, online bestellen. Naast hun hondenvoer, want dat wordt vooral besteld. Want als je niet meedoet met die nieuwe ontwikkeling, dan is het over en uit. Dat misschien niet helemaal, maar het is toch gewoon uh, een stuk moeilijker. Absoluut. even Jeroen Schutijzer vanuit de dierenwinkel van Jan de Roo in Almelo. En de koepel van provincies laat weten het winkeloverschot ook een groot probleem te vinden. En pleit voor een soort convenant zoals dat onlangs is gesloten voor bestrijding van de leegstand in de kantorenmarkt. Nederlanders doen niet mee aan het US Open. Igor Seisling is namelijk gisteren als laatste uitgeschakeld. Marcella Meske vertelt straks op wie we wel moeten gaan letten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Julia Assange, moeten we ook opletten. verwacht misschien nog wel een half jaar... tot een jaar in de ambassade van Ecuador in Londen te zitten. Ecuador verleent de Wikileaks oplichter politiek asiel. Maar president Correa blijkt het zelf ook niet zo nauw te nemen met de persvrijheid. Om die reden heeft een Ecuadoriaanse journalist onlangs politiek asiel... Gevraagd en ook gekregen in Amerika. Het land dat naast Zweden om uitlevering van Assange heeft gevraagd. latijns amerika correspondent Keeson vertelt wanneer de journalist is gevlucht naar de Verenigde Staten. Ruim een jaar geleden is hij vertrokken naar Miami. Vlak voor hij uh, in eigen land veroordeeld wordt, uh, werd tot uh, drie jaar gevangenisstraf, en zijn krant een boete opgelegd kreeg van 40 miljoen dollar. En waarom werd hij veroordeeld? De officiële aanklacht was belediging van het Staatshoofd. En dat mag niet. Ja, goed, als je kijkt. Uh, ik moet even vertellen wat er, wat er gebeurde twee jaar geleden. Was er een poging tot een staatsgreep. Uh, Korea is in een hele chaotische situatie uh, een ziekenhuis ingevlucht. Heeft daar uren vastgezeten en is later bevrijd door uh, loyale troepen. Nou, Pacheco uh, schreef een tijd later in een column. Dat Korea bevel had gegeven uh, gericht te schieten op een ziekenhuis vol onschuldige mensen. En dat hij later, als hij zijn president ben is, daar ongetwijfeld ooit voor terecht zou moeten staan. Uh, bovendien noemde hij uh, Korea een dictator. Terwijl, ja god, je kunt uh, een hoop uh, op, op het beleid van iemand tegen hebben, maar hij is gewoon keurig gekozen. en. Drie jaar geleden is hij herkozen met 70% van de stemmen. Dus dictator noemen, dat gaat ook een beetje ver. Ja. Zegt dit iets over de persvrijheid in Ecuador? Ja, het is uh, evident dat er uh, problemen zijn uh, in, in Ecuador. Hè? Korea haalt altijd uh, hard uit naar de media, dag in dag uit. Uh, van de andere kant uh, maken de media ook... Constant met de grond gelijk. Uh, als je kijkt naar de krant, uh, vrijwel alle tv-zenders, uh, wordt deze echt jagen op de president. En de, de, ja, de pers in een land als Ecuador uh, werkt wat anders dan, uh, dan wij gewend zijn. Hè? Feiten en meningen daar. Uh, ja, daar wordt nogal ruimhartig mee omgesprongen. En dat wordt uh, driftig door elkaar gegooid. Nu krijgt deze journalist asiel in uh, Amerika. Dan denk ik, zit daar dan wat achter? Want Amerika wil Assange hebben. Assange zit in een ambassade van Ecuador. Heeft dat met elkaar te maken op een of andere manier? Je zou zeggen van wel. Uh, kijk, uh, uh, deze man, uh, Pacheco, heeft asiel gevraagd in uh, februari. En nu heeft hij gezegd dat het hem toegekend is op 17 augustus. Dat is exact de dag nadat Assange uh, asiel in, uh, in Ecuador kreeg. Dat lijkt me iets te veel voor toeval. Het heeft heel veel weg uh, naar mijn idee van uh, pesten op een heel hoog niveau. We geven uh, een Ecuadoriaanse journalist asiel uit wraak voor het asiel dat Assange heeft gekregen. Korea wordt ervan beschuldigd dat hij het alleen maar heeft gedaan om de Amerikanen te treiteren. Het is een, een, een linkse politicus die vanaf het begin van zijn, van zijn uh, presidentschap overhoop ligt met de Verenigde Staten. Hij heeft een grote Amerikaanse militaire basis gesloten bijvoorbeeld. Dat was een van zijn eerste maatregelen. En ja, je krijgt zo sterk de indruk uh, dat dit. Uh, asielverlenen een pesterijtje terug is van de kant van de Amerikanen. Latijns-Amerika-correspondent Kees Zoon was dat. Op bijna de helft van de Nederlandse snelwegen... mag vanaf vandaag 130 km per uur worden gereden. Voor het grootste deel geldt dat de hele dag. Maar er zijn uitzonderingen. Reden voor Roelpauw om eens een ritje te maken met de auto. Ik rij nu over de A1. Er staan borden langs de weg met 120 km per uur... met een onderbord dat aangeeft dat je... Tussen 6 uur ochtends en 7 uur avonds, blijkbaar niet harder mag dan 120 km per uur. Ik neem aan dat hier de uitzondering wordt aangegeven en dat je in het holst van de nacht bijvoorbeeld 130 mag rijden. Dit is radio 1. Maar het is nu weekend, zaterdagochtend, net na 6 uur, moet ik dan weer 120 rijden. Zo'n 100 wegwerkers zijn vannacht bezig geweest om de borden met de maximum snelheid aan te passen. De limiet gaat op honderden kilometer snelweg omhoog naar 130 km per uur. In totaal mag vanaf vandaag op bijna de helft van de snelwegen 130 worden gereden. Vooral in het noorden, oosten en zuiden van het land. Dan de A6, de snelweg door de polder. Bij hectometerpaaltje 62.2 het bord 130 km per uur. Daar gaat hij. Ik heb ondertussen ook even een testje gedaan om te zien wat die hogere snelheid met mijn brandstofverbruik doet... Bij 120 km per uur verstook ik 7 liter diesel per 100 kilometer. En toen ik het gaspedaal wat dieper intrapte, naar 130 km per uur zat ik een liter hoger. Dus 1 liter diesel extra per 100 kilometer. Het is natuurlijk verre van wetenschappelijk deze test. Maar één ding staat wel vast, je gaat meer brandstof verbruiken. En volgens Ramingen gaat dat de schatkist tussen de 50 en 100 miljoen extra opleveren aan accijns. Mag je iets vragen? Vanochtend extra vroeg staan omdat je hier naar 130 mag rijden? Ik rij altijd Nou, 130. Ik moet zelf nu ook even tanken. Ik ben aangekomen bij parkeerplaats tankstation De Aalscholver. Ik denk dat u meer klanditie krijgt, want uh, mensen ja. gaan meer brandstof verstoken. Ja, precies. Ik denk dat dat het uh, grootste effect is... Ik persoonlijk denk dat de, de, de reissnelheid tijd daar niet heel erg door vermindert. Want als je het berekent over een, een x-afstand, dan maken die 10 kilometer niet zo heel veel uit. En de mensen rijden nu uiteindelijk toch ook wel 130. Ja? Dus ja. Ik denk dat het inderdaad het enige effect voornamelijk is. De, dat het brandstofverbruik wat omhoog gaat. Dat vindt u niet erg? Nou ja, ik vind dat wel erg. Want ik denk oh. dat ze, ja, ik... Als verkoper van brandstof nou, vindt ja. u het toch een beetje erg? Ja, ik vind het wel een beetje erg. Want ik denk dat we met z'n allen een beetje op het milieu moeten letten ook. En hoe meer we verstoken, hoe minder, hoe minder blij het milieu daarmee is. Als we vragen wat deze ja. klanten ervan vinden. Heeft u al lekker 130 gereden? Ja, maar dat denk ik sowieso wel wel dus. Maar nu mag het. Nu mag het, hè? Ja. ja. Denkt u dat u er wat mee wint? Jawel. Ja? Ja. In ieder geval minder bekeuringen. Rosa. We'll A check please You won't have to sneak two or three times a week And your green card stuck at the bed then we'd never be shown Cause you've got. Ziek om de nazomer mee te beginnen. Cheek to cheek, Lowell George was dat. Ook de laatste overgebleven Nederlandse tenniser is uitgeschakeld op de US Open. De Spanjaard David Ferrer was te sterk voor Igor Seisling. Marcella Mesker, Goedemorgen. Goedemorgen. Marcella, was het een eervol verlies? Ja, uiteindelijk wel. Uh, de wedstrijd begon niet goed. Hij begon toch wat schuchter uh, aan de wedstrijd. Toch een beetje te veel respect voor de nummer vijf van de wereld, David Ferrer. verloor de eerste twee sets uh, vrij dik, 6-2, 6-3. Maar die derde set, ja, toen kwam die los. Toen ging die uh, vrij uit tennissen, wat brutaler, aanvallender, uh, servicevolley. En ja, toen ging het eigenlijk heel goed. Bleef die gelijk opgaan tot 6-6. Uh, en toen een uh, geweldig lange tiebreak het hoogtepunt van de wedstrijd zou je kunnen zeggen. Een tiebreak waarin hij uh, vijf matchpoints uh, wist uh, weg te werken. Zelf nog drie setpoints kreeg. Dus het was uh, echt superspannend. En uiteindelijk uh, moest hij het hoofd buigen met uh, 14-12 in die derde set uh, tiebreak. Dus Ferrer uh, dan toch in straight sets door. Maar uh, ja, zo'n derde set, dat geeft natuurlijk hoop uh, voor Sijsling. En dat was een mooi slot van een goed toernooi. Je zou bijna zeggen, had hij dat maar eerder gedaan. Maar goed, uh, positief kijkend, het biedt perspectief. Jazeker, je moet ook terugkijken denk ik, op de laatste twee maanden. Hij heeft een lange tijd in Amerika gezeten. Hij heeft wat kleinere toernooien gespeeld. Een klein toernooi gewonnen, finale gehaald. Dus veel wedstrijden gespeeld, veel wedstrijden gewonnen. Toen naar New York voor de US Open. Eh, kwalificaties gespeeld, daar drie wedstrijden gewonnen. één wedstrijd in het hoofdtoernooi. Nou, Hij had nog nooit eerder bij een Grand Slam toernooi de tweede ronde gehaald. Dus een mijlpaal in zijn carrière. Heeft ook eh, sinds kort een eh, top 100 plaats, staat achter. 70. Um, is weliswaar 25 jaar. Dus ja, om nou te zeggen dat is het grootste nieuwe talent van Nederland... dat is ook weer niet zo. Nee. Maar al met al kleine stapjes doet hij het uh, heel erg goed... en dit uh, biedt uh, zeker uh, hoop voor de toekomst. Dan moeten we het even over de toppers hebben. Andy Roddick uh, bijvoorbeeld heeft aangekondigd dat het zijn laatste toernooi wordt. Um, nou, heeft hij zijn laatste wedstrijd al gespeeld... of denk je dat hij het nog een tijdje volhoudt? Nou ja, dat was natuurlijk spannend. Hij moest vannacht spelen tegen de Australische teenager Bernard Tomic. Nou, dat is een goede tennisser. Heeft dan weer kwartfinale Wimbledon gehaald. Top 50 speler. Dus Roddick daar toch een eh, tikje emotioneel eh, aan die wedstrijd beginnend. Want de dag daarvoor, op zijn 30ste verjaardag, had hij dus gezegd... US Open, hier neem ik afscheid. Dit wordt mijn laatste toernooi. En dan zit hij nog in het toernooi, moet hij nog spelen. Dus dat was spannend. Maar eh, aangemoedigd door 24 dol-enthousiaste fans... die. Ja, zijn naam skandeerde en steeds riepen... another year, another year, dus <laughs> nog een jaar, blijf doorgaan. Ja, dat gaf hem vleugels en hij won heel makkelijk in straight sets. Dus het was een prachtig spektakel. Gisteren voor Andy Roddick, hij staat nog in de derde ronde. Nou... Italiaan Jini kan hij misschien winnen. En dan de grote namen, Del Potro, vierde ronde misschien. Misschien kwartfinale tegen Djokovic. En zo'n afscheid gun je Roddick natuurlijk wel. Ja, goed. En uh, dan moesten we het eigenlijk ook nog even hebben over Laura Robson. Uh, want dat is een fantastische sensatie daar. Uh, ze heeft nu weer gewonnen. Ja, klopt. Ze is 18 jaar, uh, een uh, Britse speelster. Uh, en ze won gisteren toch uh, van de Chinese Nali, een, een Grand Slam winnares. Die won uh, nou ja, twee jaar terug uh, het uh, toernooi van Roland Garros. De ronde daarvoor klopte ze de Belgische Kim Kleisters, oud-US Open kampioene. Dus over een makkelijke loting kan je zeker niet spreken. En ze staat nu in de vierde ronde van een Grand Slam. Ze is uh, fris, ze is ja. nog uh, jong, uh, ze is talentvol. Uh, slaat twee Grand Slam kampioenen eruit. En uh, ja, dat is allemaal nog zo leuk in die persconferenties. Weet je. Dan zit er een bekend iemand op de tribune en dan krijgen ze de neiging om te gaan zwaaien. En Wayne Rooney, de bekende voetballer, die stuurt haar een, uh, een tweet en die spelt haar naam dan verkeerd en dat vertelt ze allemaal lachend. Dus dat is nog heel onschuldig en heel leuk, maar een echt goede tennisser, 18 jaar pas, nu al in de top 100 en vierde ronde US Open. We houden er in de gaten. Dankjewel Marcella. We gaan zo luisteren hier op deze zender. Natuurlijk eerst naar Remons Serré, want die gaat het nieuws doen. Maar daarna Peter Peter en Mieke met de Tros Nieuws Show. Ze hebben het over Doe eens normaal man, een boek over de politiek. Petra Stine heeft de Arabische muziek al aangezet... en Peter gaat proberen om dat goed aan te kondigen, foutloos. Verhalen hebben ze ook uit een groot gezin... en ik maak u ook nog even attent op 11 uur. Want dan bij Tros is het debat... tussen Diederik Samson van de Partij van de Arbeid... en uh, Sibrand Buma, want zo noemt hij zich in de verkiezingsstrijd van het CDA... in de strijd om het midden. Mooie dag.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 Op dit moment trekken enkele wolkenvelden over het land, maar er zijn ook opklaringen. Er staat weinig wind en de temperatuur ligt rond 10 graden. Vanmiddag wisselen flinke zonnige perioden en stapelwolken elkaar af. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten tot westen... en de temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden. Vanavond klaart het tijdelijk helemaal op. Daarna neemt in het westen langzaam de bewolking toe. In het oosten blijft het nog een tijd helder... en de temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 10 Morgen is er meer bewolking, maar af en toe kan ook de zon doorbreken... en dan vooral in de zuidoostelijke helft van het land. Op veel plaatsen blijft het droog en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. De dagen daarna blijven we te maken houden met wolkenvelden en zonnige perioden. De meeste dagen verlopen droog en aan de temperatuur verandert weinig. De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan onverdoofd ritueel slachten... maar de Eerste Kamer wil daar nog niet aan...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 Kassa is terug in een nieuw jasje met een andere belbus... meer consumentennieuws, een tweede scherm en elke week een test. En natuurlijk als altijd mooie reportages en scherpe discussies. Vanavond over oplichting via de computer. Voortaan, elke zaterdag drie kwartier kassa. Zeven over zeven bij de Varen op Nederland 1. Waar spek jij je spaarrekening het liefst? Activeer pinsparen en maak kans op 250 euro... om te besteden bij jouw pinspaarplek. Doe mee op wwwabinameronl pinsparen. Dit is Radio 1. Tros News Show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Goedemorgen, hartelijk welkom in de nieuwshow. Show. Het is al vijf minuten over half negen. Wat gaan we doen? Een heleboel, dus een volle bak vandaag om negen uur. Dan uh, ontvangen wij hier twee auteurs van een idealistisch boek over de politiek. Ja, met verregaande voorstellen. Gustaf Bessems en Dirk Jacob Nieuwboer. En hoe heet het? Doe eens normaal, man. Dan nemen we Amerika door met Willem Post. We hebben het over het gevaar van Arabische muziek over het zogenaamde unplukt leven. Een leven zonder social media... dat steeds populairder schijnt te worden onder jongeren. En ook nog het snelheidsrecord voor fietsers. Misschien gaan Nederlanders dit wel verbeteren. En dan om tien uur, ja, dan hebben wij zelf nieuws. Want dan gaan we vertellen wie het gat van Pieter Steins op gaat vullen... en onze nieuwe boekenrecessent wordt. Verder een documentaire over vissen. En dan moet u dat als een werkwoord zien... en niet als een zelfstandig naamwoord. Arie ah, Storm doet de boeken. Mark van Oostendorp komt over de zogenaamde Taaldetector. En we besluiten met verhalen uit een groot gezin. Opgetekend door Hugo Hoes. Fijne familie. Zometeen de onverkwikkelijke relaties tussen cafébazen en bierbrouwers. Maar eerst bedreigingen. Precies. De burgemeester van Utrecht, namelijk Aleid Wolfse, wordt sinds woensdag beveiligd vanwege een ernstige persoonlijke bedreiging. Het is nog onduidelijk wie erachter zit, maar de politie neemt geen enkel risico en bewaakt Wolfsen de klok rond. Zowel op het stadhuis als thuis. Minister Spies van Binnenlandse Zaken noemde het buitengewoon triest dat maatregelen als persoonsbeveiliging voor een bestuurder kennelijk noodzakelijk zijn om ongestoord te kunnen werken. En ze krijgt bijval van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Aangeschoven is hier voorzitter Bernd Snijder, burgemeester van Haarlem. Goedemorgen. Was u verbaasd toen u dit hoorde? Ja, gelukkig uh, zijn die bedreigingen ten, tot nu toe eigenlijk vooral uh, incidenten. Maar het, uh, het worden er jammer genoeg wel steeds meer. Zeker als je daar ook uh, bij bedenkt dat... Uh, onlangs nog het gemeentehuis van Waalre in Vlammen is opgegaan. Dan zie je dat Komen er we nog... zo uitgebreid de... Maar zijn bedreigingen inderdaad incidenten... of zijn ernstige bedreigingen een uh, incident? Nou ja, dit, uh, sprekend vanuit mijn eigen praktijk... als burgemeester van Haarlem zijn er wel eens wat bedreigingen... maar gelukkig niet verschrikkelijk ernstig. Maar, maar die, die worden beschouwd dus door een lood. daar hoef je niet te veel aandacht aan te besteden. Nee, zo zou je het toch weer kunnen zien. Maar wat, dan? wat is dat dan? Nou ja, je ziet, er, zijn uh, er is een grote mondigheid. Er zijn veel mensen die niet heel erg uh, tevreden zijn met uh, elk besluit van de gemeente. Maar is de categorie, dat ik weet waar je woont zo? Nou ja, zo, nee, dat begin ik al redelijk ernstig te vinden. Nee, maar oh. wel meer een beetje okay. beledigend te schelden. In het bijzonder natuurlijk op internet. Ja, gewoon stomme... En, nou, en anonieme brieven. Van, maar, maar zodra het ernstig is, dan is de afspraak dat we, daar altijd, dat we het altijd aan de politie te hand stellen... dat er aangifte gedaan worden. En kennelijk wordt het nu beoordeeld als buitengewoon ernstig. Persoonsbeveiliging, de klok rond. Dat betekent een behoorlijke ingreep in wat je kan, hè? Ja, in je, en ook in je persoonlijke levensfeer. Want het belangrijkste natuurlijk dat je gewoon je werkt... ten behoeve van de publieke zaak in vrijheid moet kunnen doen. Maar in dit geval, kijk, we hebben als, ook als genootschap... van burgemeesters samen met het ministerie van de Veiligheid en Justitie... een soort handreiking gemaakt. Dus goed over nagedacht wat je nou in dit soort gevallen kan doen. En kennelijk is het hier zo ernstig dat de uh, Nationaal uh, uh, Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Oh. dat is dan degene die het naar zich toe trekt en die heeft dit beveiligingsadvies dan gegeven. Hmm. Uh, dus dan, moet het, dan is het ernstig en heeft men echt uit criminele inlichtingendiensten uh, informatie dat het echt ernstig is. U weet niet hoe ernstig het is, u weet niet wat er gebeurd is. Nee, want ik begrijp dat de heer Wolsten dat zelf ook nog niet weet. Die, die weet He? niet, die kent de aard niet. Nee, van? hij weet alleen dat het het criminele hoek komt. Maar dat vertellen al ze al. hem ook niet? Nee, dat is... is dat, dat niet nou ja, ik weet vreemd? niet of dat standaardprocedure is, maar dat is niet altijd uh, het geval, nee. Oh, nou ja, burgemeester arlijt Wolfse weet iedereen, is niet uh, onomstreden. Hij lag uh, regelmatig onder vuur hè, van, uh, van critici. Hè. Aanpak van die kwestie uh, van die weggepeste homo's. Uh, asbestaffaire, nou ja goed, nog een paar van dat soort dingen. Denkt u dat het daarmee te maken heeft? Nou, dat lijkt me, ik denk niet dat ik daarover zou moeten speculeren. Ik heb werkelijk geen idee. Ik denk, kijk, het is wel zo dat uh, burgemeesters uh, ook wat meer in beeld komen waar het gaat om de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. Uh, dat is nog een rij, vrij nieuwe, uh, nieuwe ontwikkeling. Tot nu toe was dat echt een justitiële kwestie. Dan zag je dat uh, officieren van justitie ook wel bedreigd werden. Maar uh, ja, burgemeesters zijn ook steeds meer in beeld daar waar het gaat om die bijvoorbeeld de aanpak van drugscriminaliteit. We proberen bijvoorbeeld met ons Bibop instrumentarium wat we tegenwoordig hebben, waar we uh, goed kijken aan wie we vergunningen geven. Uh, nou ja, dat leidt er ook wel eens toe dat uh, mensen boos worden op bestuurders. Het onderzoeken van criminele antecedenten. Nou ja, het is zo, er is Bibop wetgeving, zo heet dat. De wet Bibop die uh, beoogt uh, te voorkomen dat wij als gemeente of als andere verledende instanties vergunningen afgeven... die gebruikt worden om criminele handelingen te plegen. En uh, die, op basis daarvan weigeren we wel eens vergunningen. En daar is niet altijd iedereen even blij mee. Okay. Aan de telefoon. telefoon hebben we <laughs> ja, burgemeester Fons Jacobs van de gemeente Helmond. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent in 2010 bedreigd. U moest toen zwaar beveiligd worden. Wist u wel, want we hoorden net van meneer Snijders dat uh, Wolfsen eigenlijk niet weet waar die bedreiging vandaan komt. Wist u dat wel onmiddellijk? Nou, ik wist uh, wel dat het uit het uh, drugsmilieu kwam, maar uh, de, het fijne daarachter is inderdaad zo dat, uh, dat je daarvan niet uh, op de hoogte wordt gesteld en dat je eigenlijk wat dat betreft in on onzekerheid leeft en, en dat heeft een, een geweldige impact, uh, niet alleen in je persoonlijke levensfeer, maar vooral ook uh, in je directe omgeving, familie, uh, je vrouw, uh, kinderen, maar ook uh, de mensen waarmee je werkt, op het gemeentehuis, uh, de vergaderingen die je probeert bij te wonen. Want de bedoeling van de, uh, de, de beveiliging is wel dat je zoveel mogelijk je taken kunt blijven uitoefenen. Maar het heeft ook een geweldige impact op, op je directe werkomgeving. Helder. Maar begrijpt u wel waarom ze tegen u eigenlijk dan ook niet vertellen... wat er nou precies aan de hand is? Uh, begrip wel, begrijp het niet. Dat oh. is, dat is het, het grote verschil, ja. En weet u dat inmiddels wel? Ik weet inmiddels wel iets meer, maar het precieze in welke vorm die bedreiging plaatsvond, de, de ernst van die bedreiging. ja was ernstig, want anders gaan we niet over tot persoonlijke beveiliging, maar daar, de, het fijne daarvan weet ik nog steeds niet. Nee. nee, ik begreep dat u zelfs toen ondergedoken was. Ja, in eerste instantie was dat wel het advies, om, om, omdat men verwachtte dat, dat de, de, de, de oplossing binnen een periode van één à twee weken wel, wel op tafel zou liggen. En, en in die situatie achtte men het beter dat ik uh, niet in, in mijn omgeving vertoefde. Ja. En, en uh, ja, uh, uiteindelijk heeft het alles bij elkaar ruim acht maanden geduurd. En ik hoop echt uh, van ganse harte dat het uh, bij los uh, van niet die kant op gaat. Want dat heeft een gigantische impact. Ja, uh, wat heeft leven. het met u gedaan? Ja, het is, we hebben nog steeds grote moeite om, om daarover te spreken. Je, hebt ook, je weet dat ik ook op dit punt heel weinig of zelfs geen interviews heb gegeven. Omdat het, omdat het echt een, een proces is wat je, wat je echt nodig hebt om afstand ervan te kunnen nemen. En uh, toch weer in normale doen te komen. De eerste maanden nadat de beveling was opgeheven. Dan uh, heb je toch nog een beetje het gevoel zo van dat je in een andere wereld leeft. En, en een beetje ver staat van de werkelijkheid. En dat maakt het functioneren op zichzelf toch ook, uh, ook, ook erg moeilijk. En, uh, en uh, ja, in die zin heeft mevrouw Spies natuurlijk 100% gelijk. Dit ja. mag natuurlijk in ons, uh, in ons openbaar bestuur niet voorkomen. Ja, u schrijft een boek over uh, deze hele uh, ervaringen. Ik was daarmee bezig. Uh, ik heb het voorlopig eventjes stopgezet. Om, uh, omdat uh, als je bezig bent met uh, alle uh, herinneringen weer naar boven te halen. Dan, uh, dan leidt dat op zichzelf weer tot een bedreigend gevoel en, en uh, ik heb gezegd, uh, laat ik het nou eens even een paar jaar laten rusten en kijken of dat ik dan nog uh, be behoefte heb om dat van me af te schrijven. Hmm. Nou, hartelijk dank voor u. U, u. u blijft wel gewoon nog in de circuit werken. U heeft niet zoiets van, uh, ja, de groeten en tot ziens. Nou, het is zo dat uh, mijn leeftijd het noodzaakt om uh, toch een besluit te nemen om ermee te stoppen. Maar dat heeft geen enkele relatie tot, okay. uh, tot die, die bedreiging. Want als we zover zouden gaan dat we ons ook op dat punt laten beïnvloeden... dan denk ik dat onze democratie toch wel heel sterk onder druk staat. Helder. Dank u wel voor uw uh, heldere uitleg. Ja. Uh, even terug naar meneer Snijders. Uh, ja, het blijft toch raar dat die mensen dus eigenlijk niet weten wat er dan aan de hand is. Nee, dat, dat ja, nou ja, ik vond, vond Zijckers wel mooi. zei begrip wel, maar begrijpen niet. Nee. Maar ja, er zullen wel uh, justitiële motieven zijn in het kader van het onderzoek. Maar, dat maar, maar, vaak maar, u bent als burgemeester, met uw chef, van die, van die, van die, van die driehoek. U, u, u spreekt die officieren van justitie. Dan kom je ja. daar toch achter wat er aan de hand is? Ja, nou ja daar wordt ook wel over gesproken. Maar je krijgt inderdaad van justitie niet altijd alles te horen. Wel veel meer dan vroeger, maar uh, niet de details zoals we nu ook oh. horen. Nee. En verder toch, u noemde dat al in het begin al even, die aanslag op het gemeentehuis van Waalrij, half juli. Die loco-burgemeester noemde dat ook een ondermijning van de rechtsstaat. Ziet u dat ook zo? Ja, nee, absoluut. Het, het kan toch niet zo zijn. Kijk, dit soort dingen gebeuren geloof ik in Italië, waar de maffia het een beetje voor het zeggen heeft. En dat moeten we in Nederland natuurlijk niet hebben. In Nederland moet, je, moet de democratie normaal kunnen functioneren en moeten uh, politieke ambtsdragers hun werk kunnen doen. Ik bedoel, dat, dit is natuurlijk onacceptabel. Hmm. Heeft u als, als, als genootschap van burgemeesters heeft u maatregelen in voorbereiding? of Wordt daarover gespeculeerd of overvalt u dit eigenlijk ook, nee, deze nee, nee, serie? Nee, we hebben, uh, wat ik net al even zei... Uh, uh, samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie... een heel verhaal gemaakt, een, hele, een handreiking van wat te doen. Zodat ook burgemeesters, maar ook wethouders... die hiermee geconfronteerd worden, een beetje het idee hebben... van nou ja, dit en dit en dit zijn de mogelijkheden... Maar dus dat zit hem eigenlijk allemaal in de preventieve sfeer. Dus je kunt zorgen dat je huis een beetje behoorlijk beveiligd is. Sommige mensen hebben folie achter de ramen zitten... zodat het niet zo makkelijk de stenen uh, doorschiet en allemaal van dat soort dingen. Maar uh, we, in de, we moeten, ben ik bang, toch het meest hebben van de repressie... en van de afschrikwekkende dingen die daarvan uitgaan. Dus ze afspraak gemaakt. Er altijd uh, aangifte wordt gedaan, afspraak met het Openbaar Ministerie... dat altijd de hoogste straf Zelfs wordt Zelfs kleinigheden. Ook in kleinigheden, ja. ja. Nee, ik denk dat je dit gewoon in de kiem moet smoren. Want uh, ja, we hebben een tijdje geleden toch een hele vervelende situatie gehad. dat ook Dit gaat nu over burgemeesters, maar er zijn natuurlijk meer mensen in de ja, openbare... De wethouders. Uh, zeg, de wethouders, maar ook politieagenten, ja. terrembestuurders, et cetera. Dat op een gegeven moment een, um, een, uh, een uh, politieman... Werd uitgemaakt voor het uh, mannelijke geslachtslid van een hond. En een rechter vond dat eigenlijk wel prima. Ja. En ik ben ontzettend blij dat dat later herroepen is en dat die rechter ook, kennelijk in een hoge beroepskwestie, ook. Ja, maar teruggefloten zegt: Dit is onacceptabel dat het zo gaat. Tot, op het geldt er geen CSR's zeggen altijd. Ja, maar dat vind ik dus, daar ben ik het dus niet mee eens. Ik denk. Nou ja, goed, verbale uh, geweld en agressie uh, zwaar, Maar je moet wel ontzettend uitkijken dat je niet op Ja, het, maar op dat de is de toch iets anders komt. dan echt serieuze bedreigingen. En kennelijk begrijp ik van u dat in die middelmatige bedreigingen... die dan niet serieus genoeg zijn voor persoonsbeveiliging... dat dat toch een hele sleep is in Nederland. Ja, nee, nou ja, goed, dan, ja, dan krijg je dus... dan wordt het opgeschaald naar het landelijk niveau. Daar heeft men ook alle... Uh, inlichtingen, heel geheim kennelijk... omdat we niet eens precies te horen krijgen wat dan. En daar komt dan een beveiligingsadvies uit voort. Ja. En dat is dus niet een enkel geval? Dat is niet, sorry? Een enkel geval. Nee, dit, dit komt dus vaker voor. Maar uh, nou ja, nu we, de, de frequentie moet uh, niet nog meer toenemen. Want anders moet je toch eens goed nagedenken... wat dan de volgende stappen zouden moeten zijn. Maar makkelijke oplossingen zijn er niet. Het lijkt meer een soort mentaliteitskwestie. En uh, zou om het niet uh, te ernstig te maken en te veel mensen op de, nou ja, op, de uh, op de mogelijkheden te wijzen, is daarom die geheimzinnigheid een beetje... Nee, dat denk ik niet. Nee, ik denk dat dat echt alles te maken heeft met, uh, met opsporingsonderzoeken voor justitie. Dat men bang is dat er uh, nou ja, door dit soort dingen di uh, ja, meer bekend wordt waardoor een onderzoek wordt stukgemaakt. Nou ja, dat kunnen we wel begrijpen. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde burgemeester... Uh, nee, ja, u hoorde ja. burgemeester Bert Snijders dus van Haarlem... voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. En het ging dus over uh, burgemeester Aleid de van Utrecht... die op dit ogenblik permanent wordt bewaakt. En zoals het ernaar uitziet, kennelijk gaat dat nog wel heel eventjes duren. Hartelijk dank voor uw uitleg. De contracten tussen cafébazen en bierbrouwers... laten nog steeds te weinig ruimte voor een gezonde marktwerking. Dat blijkt uit een deze week gepubliceerde enquête... onder Nederlandse caféhouders. Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland... roept daarom de politiek en de Nederlandse mededingingsautoriteit op... om maatregelen te nemen. Bierbrouwers helpen vaak beginnende cafés aan hun starterskapitaal... Op voorwaarde dat ze de eerste jaren alleen hun bier schenken. Veel cafébazen zitten daarom met contracten waar ze nog amper onderuit kunnen. Wat er moet veranderen gaan we vragen aan Hermannes Stegeman. Hij is auto-horeca-ondernemer in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, ik kreeg dus een beeld dat die caféhouders... in een soort wurggreep worden gehouden door die brouwers. Is dat ook zo? Ja, dat is zo. Dus eigenlijk correct. Ja, hoe, hoe, uh, hoe, hoe gaat dat dan? Kunt u dat eens uh, schetsen? Want veel mensen die zitten wel graag in het café, maar weten waarschijnlijk niet hoe dat allemaal nou in elkaar steekt. Nou, er is een, uh, een, een. Normaal gesproken heb je een vrije markt. En kan iedereen handelen wat hij wil. En zou dus ook zeg maar, een cafébaas, in principe kan dat ook wel, als hij ongebonden is, kopen, zou die verschillende die... bieren in kunnen kopen en ook waar hij wil. Maar uh, er is een Europese regelgeving op dit moment. En die brouwers in Nederland die houden zich daar eigenlijk heel sterk aan. Die vinden dat wel prima. Dat uh, een brouwer kan bepalen, als er een bepaalde uh, verplichting is... dat alleen zijn bier, maar niet alleen zijn bier, maar ook andere producten... Uh, ja, enig in dat café geschonken wordt. Maar u zegt als er een verplichting is. Wanneer ja. is er dan een verplichting? Zodra er een uh, verbinding is, een contract is tussen die brouwer... En die ondernemer. En dat gaat dan bijvoorbeeld over een tapinstallatie of een borgstelling of een lening. Want dus die brouwer die betaalt dan de tapinstallatie ja. en dergelijke. Ja. Dus zodat als, die, die... als iemand een café wil beginnen is dat natuurlijk wel handig. Want die heeft misschien ja. geen geld om dat allemaal meteen zelf aan te schaffen. Ja, of die vindt het eigenlijk wel wel wel, wel, wel Lekker. makkelijk. Lekker. Ja, ja. Bedoel, dan hoeft hij dat zelf niet te regelen. Die brouwer die. dat nou, voor nog, mee, Er is bijna geen bank die dat wil financieren in dit soort tijden, toch? Uh, nou... Dat lijkt zo, maar dat is niet helemaal waar. Daarnaast heb je nu tegenwoordig ook allemaal crowdfunding. Dus het publiek wil daar ook wel uh, wat in doen. Maar als je ook gaat kijken wat de feitelijke kosten zijn... van bijvoorbeeld een tapinstallatie... ten opzichte van een investering om een café te beginnen... valt dat eigenlijk best wel mee. Ja. Maar uh, ik begrijp dat ook die brouwers vaak zo'n heel café compleet inrichten. Ja, dat gebeurt ook. Ja. Maar goed, en het, dat het voornamelijk grote brouwers zijn: ja. hè? Heineken, Bavaria. Zeg maar de grote, gaat, vier. de grote vier. Ja. Amstel zal daar ook nog wel bij horen. Die hoort onder het Heineken Concern, inderdaad. Oké, okay. en wie dan nog meer? Uh, Bavaria, gros. Uh, Inbev. Er is dan onder andere Dommels, Jupiler. Oké, okay. en die, die spinnen garen bij die, deze situatie? <laughs> ja, en heel veel. Heel veel, heel veel garen. <laughs> heel veel garen. Ja. Maar goed, nu wordt er dus alarm geslagen. Dan kunnen ze dus van brouwer eh, wisselen. Het gebeurt uh, ook niet amper. Het dat... gebeurt amper. Ja. Maar goed, en als ze dan overstappen, begreep ik... dan is die gebondenheid aan die nieuwe brouwerij... vaak nog groter dan bij het oude contract. Klopt. Hoe, hoe komt ja. dat dan? Nou, dat klopt omdat de brouwers onderling... ook weer afspraken gemaakt hebben. En dat zit erin dat... stel je voor dat uh, de brouwer bij mij een tapinstallatie neergezet heeft... en ik zou dan de mogelijkheid hebben om te wisselen van biermerk. Dan hebben ze de afspraak dat ze al die installaties... ook al staat hier al twintig jaar... weghalen. Ja, nou, tegen, nieuw, tegen een nieuw prijs van elkaar overnemen. Wacht even. Die, die, die, die, die nieuwe brouwer die dan bier gaat leveren... Ja? die betaalt de nieuw prijs van twintig jaar geleden... als die installatie daar volledig vermomt en uh, weet ik veel wat staat. Maakt niet uit in welke toestand... Maar wacht eventjes, als ik me dat dan niet vergis... Uh, een jaar geleden of zo zijn er toch knallers van boetes uitgedeeld... aan die biermaatschappijen. Want dit is toch gewoon puur mededingingsrecht en, uh, en, en, en, en concties? Ja, en ze komen ermee weg. Hoe kan dat dan? <laughs> dat is een juiste vraag, Dat is waar we juist vanaf willen. Want op het moment dat een ondernemer zegt van... joh, luister, uh, ik wil helemaal vrij en ongebonden zijn... dus laat mij die uh, installatie overkopen... Dan krijgt hij ook maar één keuze en dat is tegen nieuwwaarde. Ook al is hij twintig jaar oud. Dus dan zou hij feitelijk twee keer een nieuwe installatie moeten betalen. U hebt zich op een gegeven moment uit die klauwen uh, weten ja. te bevrijden. Hoe hebt u dat gedaan dan? Nou, dat hebben we niet gedaan in de, uh, de zaak die we op dat moment hadden. We zijn echt op een bepaald moment gewoon op zoek gegaan naar een nieuwe locatie... waar we gewoon volledig vrij, uh, zonder binding, uh, een nieuwe zaak op konden starten. En toen zijn we gewoon gaan kijken, als we het nou allemaal zelf doen? Hè? En dan ging? Ja, dat ging. Ja, als je het allemaal zelf opnieuw opstart... en je ja. financiert het allemaal zelf, dan gaat het uitstekend. Maar dat tegelijk... die die is gewoon niet zo duur. Die kan je best betalen als je een beetje omzet hebt. Ja hoor, zonder problemen. Sterker nog, je verdient hem binnen een jaar terug. Maar, maar goed, waarom doen dan nou niet, niet veel meer café's ja. dat? Nou, dat is dus ook, hè, op het moment dat je naar, als, als, als starter op die markt be, begeeft... De, de, in de horeca... Uh, dan, dan kom je bij een brouwer en het eerste wat die brouwer zegt... oh, maar dan heb je een biertap-installatie nodig. Uh, maar mijn bier wil ik eigenlijk door mijn installatie laten lopen... dus die zet ik wel voor jou neer. Dan kan je dat bedrag ergens anders voor gebruiken. Maar goed, ja... En die ondernemers die, ja, als je dat dan eigenlijk niet weet... Dan denk je, het zal wel zo gaan. Dan denk gauw. je, hé, hey, dat is makkelijk, dat is een fijn snoepje. Uh, mm. Neem ik mooi aan, want dat... Komt wel uit. Maar goed, u zegt op een gegeven moment: Ben ik het anders gaan doen? Ja. Maar dan kan je nog even goed naar zo'n brouwer gaan en bier ja. van hem kopen. Ja. En die zegt dan niet: Nou, dan krijg je het niet, want het gaat niet door mijn installatie. Heen. Nee, dat zegt hij dan niet. Nee, natuurlijk dus... niet. Die wil dan gewoon wel jouw bier uh, leveren. Nou, zegt die Koninklijke Horeca Nederland: We moeten die biermarkt openbreken. Ja. En u zegt ja, dat is inderdaad, dat wordt hoog tijd. Ja, absoluut. Maar hoe, hoe zou je dat moeten doen? Want die Koninklijke Horeca Nederland heeft natuurlijk wel de boel heel lang zo gelaten. Dus die hebben ook flink. Nou, van boter die, die zijn op... al een aantal jaren zijn die echt hard aan het proberen om te kijken of ze dat dat los konden krijgen. Vorig jaar is er ook nog een heel lang uh, een onderzoek geweest... Wat, wat anderhalf, twee jaar geduurd heeft om dat maar in kaart te brengen. Maar die brouwers die hebben zo'n financieel belang daarbij... die blijven gewoon heel vast zitten. Die zeggen ook, die beroepen zich ook van... ja, maar als wij dat open willen breken, dan kunnen wij dat niet alleen. Dus dan moeten we dat samen doen, maar dat mogen we niet van de NMA. En dus zegt uh, hoor ik aan Nederland nu... ja, oké, okay, dan halen we de NMA erbij. Dan haalt die uh, het, het gesprek maar hosten... en dan laat die maar zorgen dat jullie dat dan met, met, met elkaar gaan doen... Want het moet gewoon open en het scheelt echt. Nou ja, als je het over tienduizenden euro's voor een zaak hebt, maar duizenden zaken kan je uitrekenen hoeveel miljoenen het gaat voor die brouwers. Ja, en tot nu toe is het eigenlijk bijna alleen gegaan over tapinstallaties en zo... maar het is vaak zo dat de panden waarin dit soort cafés zitten... ook nog van die brouwerijen zijn. En dan wordt het al een heel anders. Dat kwam bijvoorbeeld tevoorschijn bij die zaak Kooistra... Ja. en toen zei Heineken, een van de hele grote schuldeisers van Kooistra... ja, wij willen eigenlijk wel van die constructies af. Klopt dat ook? Ja, dat klopt in zekere zin. Willen ze van die constructies af? Dat zeggen ze ook. En uh, de heer Philip de Ridder heeft bij uh, de presentatie van het rapport... ook een aantal hele mooie dingen gezegd. Alleen als je dan uh, dezelfde middag een ondernemer spreekt... die zegt, uh, ja, dat kan hij wel gezegd hebben... maar ik had een onderhandeling vandaag... en zijn medewerkers zeggen hele andere zaken. Wat zeggen die dan? Uh, dat het, uh, het afbouwen van uh, een lening geen enkel probleem... kom maar hier met het geld... Maar op het moment dat het gaat om een tapinstallatie terugkopen, als het gaat om uh, het pand terugkopen, dan zijn ze niet zo, uh, niet zo makkelijk en niet zo flexibel. En er zijn er zelfs een aantal zaken waarvan ze zeggen van, ja, nee, maar die blijven we houden, want die behoren tot ons zogenaamde erfgoed. Ja, oh. en, en dat betekent dus dat je je goed wil als je daar in zo'n pand iets opgebouwd Deekheid. hebt. Beekwijd. Maar dat is toch wel een hele verneinige constructie. Ja, dat is het ook. Er zijn ondernemers, vrije ondernemers, die zeggen het, het, het riekt naar mafia en daar kan ik me wel bij aansluiten. Ja. Maar, en waarom gebeurt daar nu pas wat aan? Ik vind het eigenlijk heel vreemd. Nou, we hebben jarenlang gehad dat het in Nederland economisch heel erg goed ging. Ja. Nou ja, de, de horeca-ondernemers hadden er wel moeite mee. En ook echt best wel veel moeite. Maar verdienden, Ma centje maar verdienden hun centjes nog en ging het goed. Nou, nu zit je in de crisis. Dan wil je als ondernemer echt gaan ondernemen en gaan kijken... Van waar kan ik besparen op, uh, op, op kosten. Oh. En dan denk je, hé... Hey. En dan ga je in één keer zien van jongens, maar wacht even, dat scheelt me. Meer dan een euro per liter als het dan om heel veel liters bier gaat. Voor zeker voor de natte horeca gaat het echt om heel veel liters bier. Ja, tuurlijk. Dan denk je bij jezelf. Maar dat, dat is niet alleen mijn inkomen. Dat is ook mijn investering in mijn pand. En dat is ook de mogelijkheid om te kunnen spelen met de prijzen in die consumenten. Uh, ja, ja, dus dat zou namelijk ook. Stel dat uh, die houtgreep van die brouwer zou verdwijnen. Zou betekenen dat bier misschien ook goedkoper wordt. Ja, ik wel zeker. Want het grappige is dat een hoop mensen natuurlijk zo rekenen in het café. Goh, ik drink hier een pilsje. Dat pilsje, ja. dat ken ik gewoon. Als ik een blikje bier koop. Kost me dat bij de supermarkt markt 69 cent. Ja. Nou, daar zal die, uh, die kroegbaas wel minder voor betalen. Die meer, meer, nog. meer dan twee keer zoveel. Ja, precies. Ja. Maar dat is toch heel raar? Ja, helemaal waar. <laughs> dat is ook het, het, ja, maar ik snap, ik snap gewoon dan die hele markt niet. Die markt wordt vastgehouden, dat is dan die wurggreep ook voor een deel. Die markt wordt vastgehouden door die brouwers, want die hebben er financieel zoveel belang bij om dit maar niet open te breken, dat die ondernemer in die positie gedwongen blijft en die maar, kan daar niet zomaar uit. Maar dat moet dan toch een kartel zijn? Ja, nou, daarom zit de NMA er ook bij. Zelf maar, bier gaan brouwen? Zou je bijna doen, ja. Ah ja nou, er zijn, er er zijn, zijn ook steeds meer mensen die dat doen, hoor. Er zijn ondernemers die doen dat inderdaad ook gewoon. En die, die, nou, die leveren ook bier tegen een prijs... als, als, als, als consument zegt van... hé, hè, dat is een leuke prijs voor een biertje. Prima bier, niks mis mee. En die ondernemer die wordt er blij van... want die verdienen op een goede manier zijn geld. U zit ondertussen niet meer in de horeca, hè? Nee. Wat doet u nu? Ik uh, begeleid ondernemers en uh, ik adviseer uh, collega's. Oké. Okay. Maar goed, u weet dan wel precies hoe de hazen lopen daar? Oh, absoluut. Ja. Goed. Nou ja, fijn dat er nu eindelijk eens iets toch misschien gaat gebeuren. Of hebt u er toch een hard hoofd in? Uh, de, de belangen zijn zo groot dat ik denk dat er nog wel wat bier door de leidingen zal vloeien voordat dat. Uh... Ja. Maar er is in ieder geval hoop, want er wordt getrokken aan die brouwers. En dat is een, uh, okay. een goed punt. Oké, okay, dankjewel. Autorica-ondernemer Hermanne Stegeman hoorde u over het doorbreken van die wurggreep van de brouwerijen op de cafébazen. Meer informatie via onze website nieuwshop.nl. Om negen uur gaan we verder. En dan zeggen we: Doe eens normaal, man. Dan gaat over de politiek. Samen thuis, samen het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 Lees de Grote Filosofen. Exclusief bij trouw, unieke filosofiecorrectie. Koop vandaag trouw en ontvang gratis boek 1. Nietzsche. Dit is Radio 1.